11 uur. Ik De Radio 1 Sportshow, Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Zometeen, er is een schreeuwend tekort aan techniekstudenten. En wat zit er achter een reizende caravaan met Europese bisons? Prem onderzoekt vanuit de Sportzomerbus vandaag een gevoelig onderwerp: erectieproblemen. Duizenden mannen hebben er last van, maar gaan er te laat mee naar de dokter. Dat kan intimiteitsproblemen veroorzaken en hart- en vaartzieken verergeren. Zometeen meer erover. Nu is het nieuws van 10 uur 11 uur gelezen door Lieselot Thomas.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 De algemene opvatting hier, althans onder de oppositie, is dat het uh, duidelijk bedoeld is als een signaal aan die oppositie uh, en aan alle mensen die uh, misschien van zins waren om deel te nemen aan die demonstratie voor morgen, dat ze zich wat zeker moeten bedenken. In de nieuwe demonstratiewet worden de boetes voor het deelnemen aan een illegaal protest verhoogd van 50 naar 7300 euro. Organisatoren kunnen een boete krijgen van bijna 25.000 euro.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 ANWB Verkeersinformatie. staan op dit moment nog twee files. Onder andere op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht West 4 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en daardoor is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Vazen en Epen 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linker rijstrook is daar dicht. En dan de N57 outdoor richting Middelburg. Daar is de weg nog steeds dicht tussen Middelburg-Noord en Veren en Damport. Dat komt door water op het weg. Dat heeft te maken met een lek in, de, in het aquaduct. U kunt omrijden via de U31. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook Wildegansen.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. U luisteren dus naar de Radio 1 Sportzomer. Dit uur praten we met Hans van Duin van de Technische Universiteit in Eindhoven. Hij hoopt met een aanvalsplan meer studenten te verleiden tot een beta-studie. Ik neem aan dat u zelf ook een betere studie gedaan heeft. Ja, zeker. Ik heb natuurkunde gestudeerd in Eindhoven. En was er in uw tijd ook al een tekort? Uh, nee, toen hadden we veel meer instroom bij de technische studies. Uh, dus daar was toen geen sprake van. Dat is er later ingeslopen. En ook Joep van der Vlasakker is aangeschoven. U komt vertellen over een reis door Europa met bisons. Goedemorgen trouwens. Die zet je niet op de trein. Hoe vervoer je ze wel? In die grote vrachtwagen. Vrachtwagencombinatie. Dus met twee grote trucks zijn we richting Spanje gereden. Wilt u ons trouwens volgen of iets melden, dat kan via Twitter... en gebruikt u dan de hashtag R1-sportzomer. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De thuiszorg en de ouderenzorg maken goede winsten. Hoeveel exact is nog niet te zeggen. Maar de jaarverslagen van de diverse organisaties... die bij brancheorganisatie Actis binnenkomen... die geven een optimistisch beeld. Directeur Aad Koster van Actis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe komt het dat het financieel zo goed gaat... Nou, het is de afgelopen jaar een, uh, een heel ander beeld geweest waarin het uh, elk jaar uh, slecht ging. Dus er is uh, hard gewerkt aan... Uh proberen de zaken weer op orde te krijgen. En uh, bijvoorbeeld door uh, hard te werken aan verbetering van, uh, van, van arbeidsomstandigheden zodat mensen minder uh, ziek zijn. Er is gekeken of er uh, nog wat efficiënter gebeurd kunnen worden... dat minder overheid is. En daar, uh, ja, dat loont zich nu uh, kennelijk. Ja, en er zijn veel ouderen ook hè, die verzorgd moeten worden. En er zijn uh, niet alleen veel, maar en dat is natuurlijk heel goed nieuws. Mensen leven langer, uh, blijven langer gezond. Maar een groot deel uh, die, uh, doet ook een beroep op, uh, op ons. En ja. dat zal in de komende jaren alleen maar veel meer worden. Ja. Dus je moet er ook Daar goed op voor voorbereid zijn. Komt er komt dus weer geld binnen bij u? Nou ja, je moet zorgen dat je dus uh, ook wat reserves hebt. Want we zullen de komende jaren ook flink moeten investeren ja. in, uh, in ouderenzorg. zorg. Um, sommige thuiszorgorganisaties boekten zelfs miljoenen winst. Uh, Esprit bijvoorbeeld in Meppa, mm -hmm. Meppel 16 miljoen. Ja. Betekent dit nou dat er uh, vanuit de overheid al minder geld naartoe kan? Uh, dat denk ik niet. Uh, overigens is SPA een van de grootste concerns uh, van Nederland. Dus dat is in hun uh, uh, bij hun is dat ongeveer uh, 2 procent van wat er jaarlijks uh, omgaat. Zo moet je dat dan uh, ongeveer zien. Uh, maar uh, er moet de komende jaren wat ik zeg uh, veel meer geïnvesteerd worden. Er uh, moet bijvoorbeeld in nieuwe gebouwen worden geïnvesteerd. Banken zijn tegenwoordig niet meer zo uh, makkelijk als het gaat om financiering van, een, uh, van het nieuwe verpleeghuis of verzorgingshuisbouwen. Dus er zal ook door instellingen zelf uh, veel meer geld meegenomen moeten worden. Ja. Ja, en daarvoor is het nodig dat je ook wat, uh, wat hebt gereserveerd. Geïnvesteerd dus, maar ook uh, aan, in handen aan het bedrijf. Bed, neem ik aan. Dat is altijd wat er zo hard ja. geoepen wordt. Ja, maar wat, heel erg, wat mensen heel erg belangrijk vinden: kijk, laten we voorop stellen, mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dus we moeten ook investeren in bijvoorbeeld meer technologische mogelijkheid. U heeft nou een beta-meneer bij u zitten. Uh, maar die, die gaan ook in onze sector steeds meer werk verrichten... door bijvoorbeeld het uh, makkelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dus er moet meer in technologie thuis worden geïnvesteerd. Uh, maar die mensen die uiteindelijk toch in een uh, verpleeghuis bijvoorbeeld moeten komen... die vinden zorg uh, heel erg belangrijk, maar die vinden ook hun woonomgeving heel erg belangrijk. En uh, ja, uh, verpleeghuizen worden soms voor 30, 40 jaar neergezet. Er zijn er dus veel die uit een tijd stammen van 30, uh, 30, 40 jaar geleden. Toen hadden we toch wat andere kwaliteitseisen dan nu. Hè, vroeger uh, lagen de mensen met meer, meer personen op één zaal. Nu mm -hmm. wil iedereen terecht, hoor, een, uh, een eigen kamer hebben. En dat betekent dus dat er uh, flink moet worden geïnvesteerd. Nou, banken, uh, heeft u het er straks ook over gehad? Want, uh, ik heb naar u geluisterd ja, u werd, in de auto. Ja, uh, uh, uh, Daar, uh, uh, daar uh, zijn ook de nodige problemen. Die zijn dus ook veel kritischer geworden als er nieuw gebouwd moet ja. worden. Oftewel u heeft de, de winst heeft de dus hard, hard nodig. nodig. Ja, ja, in feite wel ja. Afgelopen vrijdag um, nog zei de raad voor de volksgezondheid en zorg um, dat we in de toekomst onze zorgen zelf moeten gaan regelen. Nee, nee. Um, ja, meer sparen, zodat ja. we uh, later dat geld zelf hebben. Ja. Um, is dat een ontwikkeling die u ook wel ziet? Ja, wat, uh, wat we zien is eigenlijk uh, een enorme groei. Dat is op zich natuurlijk heel mooi, dat mensen langer blijven leven. Maar uh, ja, er zullen ook uh, meer mensen zijn die een beroep doen uh, op de zorg. Als je kijkt naar het aantal mensen wat ook in de toekomst op de arbeidsmarkt is. We hebben ook te maken met een ontgroening. Dan heb je ook gewoon niet net zoveel mensen die je nu hebt voor de zorg. Relatief gezien als wat we nu hebben. En in de toekomst dat zal een groot probleem worden. Dus we zullen echt moeten gaan kijken hoe we dingen beter kunnen regelen. Meer weer met de eigen omgeving kunnen doen. Daar kunnen wij natuurlijk wel bij ondersteunen. Hoe kunnen mantelzorgers, hoe kunnen mensen in de buurt beter voor elkaar zorgen. Daar is die technologie een hele belangrijke hulpmiddel. Bij. Mm -hmm. Maar uh, we zullen wel veel meer onze eigen verantwoordelijkheid uh, moeten nemen. Dat, uh, dat ben ik wel eens met de RVZ. Goed, maar u bent een blij man vandaag. Uh, nou ja, ik, ik vind het heel mooi dat er uh, mensen steeds ouder worden... en dat ze over het algemeen uh, gezond zijn en heel veel kunnen. En die mensen die iets minder kunnen, dat we toch nog in staat zijn met z'n allen... en als maatschappij dat ook willen, uh, die mensen ondersteunen. Maar er zal wel meer ook van mensen zelf verwacht worden. Ja. Goed, we hadden het in ieder geval over de thuiszorg en de ouderenzorg die goede te maken, werd vandaag bekend. Dank u wel, Aad Koster van Arts. Eindhoven heeft zich een jaar lang de slimste regio van de wereld mogen noemen. Maar dat is voorbij. De titel is nu vergeven aan de stad Riverside in Californië. De technische universiteiten in Nederland hebben moeite om studenten te werven... en de innovatieve sector staat onder druk. Hoe wij dit allemaal te boven moeten komen... vraag ik aan de rector Magnificus van de Technische Universiteit in Eindhoven, Hans van Duin. Ja, wat hebben ze in Riverside dat wij niet hebben? Kijk, die, die verkiezing die kijkt heel erg naar de infrastructuur uh, in, in de regio. Dus ICT speelt daar een belangrijke rol in... Uh, bij ons is gekeken, vorig jaar ook, naar de kwaliteit van de bekabeling, G glasvezel. Dat is uh, piekfijn voor elkaar. En als je, als je een Eindhoven. goede kabel hebt, dan ben je slim. Uh, nee, dan ben je niet zozeer slim, maar dan, dan weet je je, je je zaken zo te organiseren dat je goede mensen aan kan trekken en da daardoor word je slim. Maar want die, hebben, het was de verkiezing van de slimste regio. Het was de verkiezing van de slimste regio. Kijk eens naar welke je kabeltje hebt liggen. Niet zozeer welke nou, je kabeltje, naar de totale infrastructuur, maar de, de ICT-infrastructuur was daar belangrijk bij. En... Uh, en uh, je hebt daarmee te maken met het bedrijfsleven wat er zit. Uh, met de, met de, de kennisinstellingen. En het stokje is nu overgegeven aan Riverside. Nou, wij zitten in een prachtige rij. He, je had de, de, de, het gebied rond Boston... Met MIT, uh, Silicon Valley, uh, wij en nu Riverside. Ik denk dat het uh, in indrukwekkend rijtje ja, want Kan je twee jaar achter elkaar winnen of is dat eigenlijk nog nooit gebeurd? Ik geloof niet dat dat ooit gebeurd is. Dus u had ook niet heel veel hoop dat u weer de beste regio... de slimste regio ja. van de wereld zou de worden dit regio. jaar? Ja. Nee. nee. Innovatie, u noemde het al, net al, dat is van groot belang. Hè? Ja. Je, je moet vernieuwen, want anders uh, uh, kom je in die verkiezingen in van die Bot. Je moet, je moet vernieuwen. Kijk, in zo'n regio Eindhoven, Breempoort-regio Eindhoven... Wij, wij bedenken, wij maken en wij verkopen de producten van overmorgen in feite. En, en dat doe je met uh, ja, Dat, dat is een, een zin uit een, een of andere campagnevolder, denk ik, of niet? Uh, en wij kon, klonk uh, zo mooi. Ja, we bedenken, goed, we maken en we verkopen de producten van overmorgen. Van die wil overmorgen. ik nu nog niet hebben, hoor. Nee, maar goed, die komen er wel aan. Hè. Dus het geeft de aantrekkingskracht van de regio aan. Wij werken aan de toekomst. Dat is... Toch het beeld wat we willen uitstralen in, in, de, in de regio. En ook voor de Technische Universiteit. Als je bij ons op bezoek komt en je loopt over het terrein. Dan moet je eigenlijk dingen zien die je nu nog niet kan kopen. Maar die eraan zitten te komen. Daar werken wij ah, aan. Soms wat voor dingen dan? Ik vind het altijd zo moeilijk te bedenken wat dan innovatieve nou, zou, producten dat zou zijn. Dat zouden coatings kunnen zijn op ramen. Hè? De, waar, waar, waar die energie opwekken. Of Dat zouden uh, aparte windmolens kunnen zijn die je op je daken kan plaatsen. Daar moet je aan denken. Kunt u afbreekbaar plastic maken? We hadden in het vorige uur iemand te gast... die is deze week bezig met de week tegen het plastic eigenlijk. En die zegt het is nog steeds niet gelukt... om goed biologisch afbreekbaar plastic te maken. Volgens mij zit dat eraan te komen. Daar werkt bij ons bij scheikundige technologie aan. En dat soort dingen zou je eigenlijk zichtbaar willen maken. Dat je toch zegt het is er nu nog niet... maar het zit eraan te komen. Het lijkt goed te werken... want u had een economische groei rond Eindhoven van 3,1 procent. Ja, dat zijn toch Duitse cijfers. Dat is mooi. Het is ook uh, natuurlijk in de regio met die world leading companies die we hebben. Hè. Dus iedereen denkt aan Eindhoven Philips. Maar er zit natuurlijk veel meer dan Philips. ASML, NXP. Nou, het is een heel een rijtje van technologiebedrijven. TNO in Eindhoven met de universiteit. En Fontes met HBO, met de HTS. En niet te vergeten het ROC. Ja. Dat hele conglomeraat. Ja, dat maakt die regio uniek en, en geeft ons uh, behoorlijk wat schoen, ook, ook uh, economisch. Maar ik heb wel laten vertellen dat het daar ook op een bijzondere manier met elkaar samenwerkt... in vergelijking met de rest van het land. Ja, ik denk dat uh, punt één, qua regio is het, is het klein, zit het dicht op elkaar. We zitten toch behoorlijk op een kluitje. We hebben elkaars telefoonnummer. Uh, dus we, maar we dat zal in heel Nederland zo zijn. Nee, nee, dat is niet in nee, heel Nederland niet? zo. Dat is echt niet zo dat we elkaar regelmatig spreken en ontmoeten. Dat we dingen afstemmen. Weet, want is de wie is dan? Met wie belt u dan bijvoorbeeld? Nou, met, met, met, uh, met de, de, de mensen van ASML of van Philips. Eh, de, de hoofden van de laboratoria. We Waar hebben jullie contracten? straks behoefte aan en hoe Waar gaan wij die je behoefte aan? En dan kunnen wij mensen van jullie bij ons krijgen. Om ook met onze studenten kennis te, uh, te laten maken. En andersom, uh, onze studenten doen heel veel stages... En, en, en, en projecten bij dat bedrijfsleven. Dus dat is behoorlijk op elkaar afgestemd. En daar zorgt die regio eigenlijk voor. Dat geeft het wel een unieke uh, flavor. Ja. En, dat, en, dat, en, moet ik zeggen, een hele enthousiaste burgemeester. Rob de, van Gijssel van de, Rob de, de, Grijsmeid. de Grijsmeid. Die, ja, die. Want Wat, wat die is zijn enorm rol voor daarin gaan. dan? Ja? Nou, die, die brengt dat bij elkaar, die organiseert dat. Die, hij is voorzitter van, van, van Blainpoort. Dus daar heeft hij een belangrijke stempel in, ja. ja. U heeft één probleem, er zijn niet genoeg uh, techniekstudenten. Dat is inderdaad een punt, ja. ja. En u heeft daar een oplossing voor bedacht? Nou, dat is een lang verhaal. Dat, uh, wij, wij zitten in een, de laatste paar jaar gaat het weer wat beter met de instroom. Maar ik moet u zeggen, we komen van heel ver... Eh, wij hadden echt hele slechte cijfers qua instroom, qua uitval. Eh, en dan degenen die blijven doen er eindeloos lang over. Dus ik had het gevoel dat ons onderwijssysteem vastgelopen was. Heeft u het dan over techniekstudies studie in heel Nederland of juist in Eindhoven? Dan heb ik het over techniekstudies in heel beta- en techniekstudies. Vergeten we die ook niet, in heel Nederland. Uh, dus wij, wij hebben ons onderwijs, ons bacheloronderwijs, uh, op, op zijn kop gezet aangepakt. We hebben nu een bachelor college gemaakt waarin studenten veel meer keuzevrijheid kunnen krijgen. En de studenten zullen ook veel meer dan vroeger aangesproken worden op studievoortgang. Ja, dat maar dat is ook. niet de oplossing die u in uw hoofd had. Althans, als ik goed geïnformeerd ben, dat een andere oplossing? Uh, Gratis. <lacht> Gratis? Ik zal het maar gewoon voorzeggen. Wij helpen u wel. Oké. Kijk. Het is uh, goed dat dat politieke aandacht krijgt. Hè? Samson uh, die had het er ook over. Gra technische studies, beta studies, gratis. Ik moet wel zeggen dat uh, daar ben ik wel voorstander van. Maar het is maar een stukje van het verhaal. <coughs> Want ik zou zeggen dat je, je moet ook laten zien dat je uh, het waard bent. Hè? Dus je moet uh, bij studievoortgang zou je toch dan wellicht wat geld terug kunnen krijgen. Dus in die zin zou ik het gratis. Dus ik zou het voorwaardelijk gratis willen maken. Niet zomaar gratis van... het kost niks om bij een technische universiteit te gaan studeren. Maar als je ervoor kiest en je maakt studievoortgang... dan zou je eigenlijk een deel van je collegegeld terug kunnen. Afgelopen zaterdag was hier op Radio 1 Remco de Boer te horen, ingenieur. En die zei dat het gratis aanbieden van Beta studies... juist een averechts effect heeft. Maar mijn punt is meer dat het wat mij betreft averechts werkt... Het effect wat er vanuit uitgaat, het signaal wat er uitgaat van het gratis maken, is eigenlijk dat je het nog meer bijzonder maakt. Je zet het apart, die technische studies. Het is iets anders dan andere studies. Het is zelfs zo anders en zo apart en zo moeilijk. Oh. Dat is het signaal wat er van uitgaat. Ja, ja. Dat we het maar gratis gaan, uh, gaan geven. Hmm, dan is het hmm. geen goed idee. Nou kijk, ik vind, uh, je kunt best uh, kanttekeningen plaatsen bij het gratis geven van onderwijs. Maar dit vind ik eigenlijk uh, geen houtsnijdend argument. Voor, voor ons is het belangrijk, Waar komt de rekening dan te liggen? Moeten wij het dan gaan betalen? Nou, dat geld hebben we niet. En het is ook iets van, als het gratis is, kan het niet goed zijn. Dus dat, dat vind ik allemaal wel, serieuze punten. Ja. Maar als je het koppelt, dan stuur die voortgang. Nou, dan vind ik dat een mooie incentive om bij ons te komen studeren en ook je best te doen. Het gaat om, om meer studenten aantrekken. Dat, dat, dat, studenten. dat is hard nodig. Ja. Waarom niet heel erg de nadruk leggen op er is waanzinnig veel werk als je techniek gaat doen? We hebben die mensen nodig. Ja, goed, kijk, dat... kijk wat je, dit ga je studeren en dan kan je zo'n baan krijgen. Dan komen ze wel, die studenten. Nou, dat, dat, dat zegt u, maar uh, dat, dat, dat verhaal dat houden wij en Twente en Delft al jaren en het, maar het resultaat is niet dat er heel veel studenten komen. De, de, de, de, het groeit wel, maar het groeit lang niet hard genoeg. En als je kijkt nu naar de prognose voor onze regio... dan, dan, dan prognosticeert men niet alleen van de universiteit... maar ook van het HBO en de, de MTS'en, dus het ROC... echt tienduizenden vacatures. Hoeveel studenten wilt u in september? Nou, ideale wijze zouden wij 15, 1500 studenten willen En op hoeveel zit u nu? Ik denk dat wij nu terechtkomen op 1300. Nou, laten we dan zeggen dat dit gesprek er 10 bij heeft opgeleverd. 10. Vindt u dat niet mooi? Nou, <laughs> te weinig. Nee, we praten straks nog even met u verder en dan komen er nog een paar okay. bij. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. The long way there, de the little rival Band. De radio 1 Sportsoverbus. Goedemorgen Prem. Zojuist liet dokter Koby Rijsman van het Ziekenhuis Amsterdam zien hoe een cystoscopie werkt. Deze week doet het Ziekenhuis mee aan de Mens Health Week om mannen bewust te maken dat ze eerder naar de huisarts moeten stappen bij gezondheidsklachten. Prem, waar sta jij precies met de uroloog? Nou, ik sta nu in de werkkamer uh, van dokter Rijsman. En wat het leuke is, het is dus niet alleen vanavond de lezing hier, maar het is in het ziekenhuis in Amstelveen, maar ook in het Amphia ziekenhuis in Breda En dinsdag weer Catharines ziekenhuis in Eindhoven. Het is een soort marathon, maar dan moeten mensen maar op menshealthweek.nl gaan. Uh, dokter, even uh, een paar dingen. Er uh, is veel om over te praten, maar... Als mensen impotent worden of geen erectie krijgen, wat, wat, wat voor persoonlijke gevolgen heeft dat? Nou, ik hou niet van het woord impotent, omdat het impliceert veel dingen. We praten over erectiele dysfunctie, dus nee. dat erectie niet voldoende stijf is. En dat heeft enorm veel gevolgen voor de man, maar ook voor de stijl, voor de kap, eh, kapel. Nee. Eh, wat gebeurt, is dat mensen wachten heel, heel lang mee. Er is nog steeds een taboe. Zelfs in Amsterdam, grote moderne staat met alles kan. Nog steeds een taboe. Gemiddeld wacht de man een jaar tot hij gaat naar een dokter. Nou, hoe, hoe komt dat? Je zou denken, we zijn mondig in... Tijdens heb jij misschien een verklaring? Zou jij, als je er problemen mee hebt, er makkelijk mee naar de dokter gaan? Sorry, Prem, ik hoor je nou. niet. Ja, oh, ik vroeg je Thees, want de dokter Reesman legt uit... dat de man en jij bent de man. Dus zou jij, als je uh, uh, erectieprobleem had, makkelijk naar de dochter gaan? Want ik probeer te begrijpen waarom er het taboe op rust. Ik zou gewoon gaan, geloof ik, ja. Ja, ja Thees zou wel gaan. Ik zou ook gaan. Ja, maar uiteindelijk, als het aankomt, elke veel mannen wachten mee. Mm -hmm. De vrouw die wil niet hem confronteren met het probleem. De man schaamt zich voor, die gaat niet over praten. En de vervolgens praten ze niet erover en ook de intimiteit gaat weg. Ze gaan elkaar niet knuffelen en gaan elkaar niet zoentje geven... Ja. en daar praten ze niet over en het is een grote geheim. En dat is erg jammer, omdat seksualiteit is niet alleen erectie en penetratie. Mm -hmm. De belangrijkste seksorgaan is onze hersenen... en de grootste seksorgaan is de heid. Ja. En mannen kunnen ook klaarkomen zonder erectie. Ja. Veel mannen weten dat niet. Dus dat, is, dat heeft enorm veel implicatie voor de stijl, het heeft... En nou dan weten wij we uit onderzoek dat veel mannen met erectieproblemen... en kappen met eh, eh, weinig zelfwaardering, voelen slecht over zichzelf... zijn erg bang om toch te proberen. Omdat niemand wil geconfronteerd worden met iets dat niet leuk gaat. Mm -hmm. Maar het is niet alleen... Seks en seksualiteit, en niet kunnen, het heeft ook enorme implicatie... omdat veel mannen, zeker met toename van de leeftijd... die erectieproblemen hebben, kan het een waarschuwingssignaal zijn... dat het, er is iets mis is met het aard en vaten. Mm -hmm. En wat ik nou wil weten, hoeveel mensen in Nederland... kan je zo zeggen, kampen met zeg, erectiestoornissen? Naar schatting 900.000 mensen. Pardon? Ja, 900.000 mensen. En is het ook echt te voorkomen? Want je zou denken, ieder man die ouder wordt... zal uiteindelijk bijvoorbeeld prostaatvergroting... of prostaatkanker krijgen. Dat is gewoon bij mannen... Een, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans. Je kan het toch niet voorkomen? Nou, je kan er wat voorkomen. Leeftijd is een risico. Alles gaat achteruit met de leeftijd. Ook onze ogen, onze gehoor. De prestaties dat we doen op een 40ste is niet hetzelfde als op de 60ste. Dus ook de mate van erectie... en hoe lang duurt het tot het krijgen van erectie. Daar moet je iets meer voor doen. Maar... We weten met zekerheid dat er is duidelijke relatie tussen levensstijl... Mm -hmm. en de risicofactoren die aan verbonden en erectieproblemen. Oké, okay, ik ben iemand, ik rook, ik drink. Uh, uh, uh, ik eet veel vet eten. Ik eet ook nog laat eten. Maar als het moet, uh, ren ik uh, iedereen eruit op de 100 meter. Is, is mijn lifestyle, is lifestyle dan niet goed? Nou, u heeft nog goede conditie, maar er is veel meer dan dat. Roken is een belangrijk risicofactor. Mm -hmm. Alcohol met mate is goed. Mm -hmm. Tot twee eenheden per dag, prima. Mm -hmm. Daarboven werkt het recht. Mm -hmm. Overgewicht en met name de, wat... Mannen noemen gezonde bierbijk, ja. Dat is helemaal niet gezond, omdat het hormonaal actief is. En dat is een risico voor metaboolsyndroom en suikerziekte. Mm -hmm. In onze praktijk is de ervaring dat van elke vijf mannen die hier binnenkomen met dit soort klachten. Mm -hmm. vinden we bij drie een risicofactor. of verborgen diabetes, of hoge bloeddruk, of hoge cholesterol. Dat zijn allemaal risicofactoren. En een hele belangrijk risicofactor is dat mensen bewegen niet bewegen. Dus het is toch echt zo simpel dat als je gaat sporten... dat dat echt de beste oplossing is... beter dan al die medicijnen en cholesterolverhalen. Nou, er is een relatie tussen erectieproblemen en plaatsklachten. En hetzelfde risicofactoren die zijn ook voor hart- en vaatziekten. Dus als je... Er is geen garantie in het leven voor niets. Nee. Maar als je wil voorkomen en proberen het best voor jezelf te doen... en het gaat niet alleen om levensduur, maar ook de kwaliteit van het leven. Hoe fitter u bent, hoe makkelijker het gaat. Nou, niet roken, bewegen, en dat hoeft niet zoveel. 20 tot 30 minuten per dag lopen, dat is alles. Gezonde gewicht, ja, daar heb je nee, aandeel. Niet iedereen ziet eruit zo slankje, rankje als Thijs van den Brink... maar iemand die er dus zo gezond en fit leeft die hebben dus een kans op langer gezond leven dan iemand zoals ik? Ja, klopt. Oké, okay, maar dan, uh, hoe, hoe, laat me het vragen. Vergelijk Nederland nou met de rest van Europa. Doen we het slecht, doen we het goed? We doen het uh, slecht, helaas. Omdat uh, de gegevens van de CBS laten zien... dat er is toename van overgewicht in Nederland. En toename van de incidentie, dus het aantal mannen per jaar die worden vastgesteld met metaboolsyndroom. syndroom. Het is een voorloper van diabetes. Ja. En diabetes, cyclische ziekte type 2, is een epidemie geworden. Dus, en dat is echt rampzalig voor alle vaten, niet alleen voor de penis. Ja. De penisvaten zijn het kleinste in de, in de rijtje. En het erectieprobleem kan een signaal zijn dat het gaat mis met vaten in het hart, hoofd, overal. Oké, okay, dan hebt u dan vanavond die lezing. Uh, kan iedereen komen, moeten mensen zeggen... Uh, ik bedoel, ik kan me voorstellen... Dat eigenlijk, uh, normaal word ik vrolijk van als ik met mensen praat... maar ik word een beetje bang van wat u zegt. Want uh, uh, ja, uh, ik moet dus echt mijn levensstijl gaan veranderen... anders wacht mij uh, uh, de ellende. Nou, er is één garantie in het leven. Dat we doodgaan. Dat is waar. Die vraag is, hoe leven we tot aan de dood en wanneer gaan we dood? Hm. En ik probeer niet mensen angstig te maken. Ik, ik probeer mensen vol te lichten. Waarom? Omdat het levensverwachting van een man... Is veel lacher dan die van de vrouw. Ja. En we weten dat mannen gaan veel eh, minder vaak naar de ijzarzen dan vrouwen. Die als ze komen met het probleem, dat is vaak later dan de vrouwen. Dus ze luisteren niet zo goed. We moeten het hierbij laten luisteren. Wat erg leuk is, ik ga voor vanmiddag hier met mensen die sporten en nog op oudere leeftijd praten. Maar u kunt gaan naar menshealthweek.nl... En dan kunt u kijken waar u vanavond allemaal terecht kan. En we gaan terug naar de supergezonde slanke rand van de Brink. Wat voor sport doe jij eigenlijk, Wim? Uh, uh, bruine rum drinken. Moet je je rechterhand heel veel omhoog doen. <laughs> Dan ga je het niet meer redden, vrees ik. Goed, kies een mooie sport uit, zou ik zeggen. Straks gaan we praten over reizende Europese bizons met Joep van der Vlasakker. Eerst het nieuws van half twaalf met Lieselot Thomas. Dit is Radio 1. Bij de ambulancedienst is veel mist, zegt Abfacabo FNV. De grootste problemen zitten volgens de vakbond bij de meldkamers. Daar zou niet duidelijk zijn wat voor soort ambulance... er naar een ongeluk gestuurd moet worden, een motor of een auto. En het personeel zou niet voldoende gekwalificeerd zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg erkent het probleem. Er wordt scherper toezicht gehouden... en er wordt gekeken of het personeel voldoende is opgeleid. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft vorig jaar... een verlies geleden van meer dan 14 miljoen euro. Het ziekenhuis erkent dat dit voor een belangrijk...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 60 jaar. Zijn grootste hit was. Uh, Guus, kom naar huis. En dat is nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Op de A2 in Maastricht richting Eindhoven staat bij het knooppunt Leenderheide een auto in brand. Het verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Breda over de A2, A58 en de A16. En dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en Sliederrecht oost 2 kilometer. A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar staat tussen Vase en Epe 2 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. En de N57 Ouddorp richting Middelburg. Daar is de weg nog steeds dicht tussen Middelburg-Noord en Damport. Dit heeft te maken met water op de weg... en het verkeer kan omrijden via de U31. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat is het verhaal van de Europese bison? Joep van der Vlasakker weet er alles van. En welk gevoel wekt het sportmoment van de dag nou bij u op? Nou, de, vele sportmomenten, misschien ook wel die van u... kunt u terugvinden op onze website radio1.nl. Vertel ons daar welke herinnering u heeft aan juist dat ene sportmoment. TUNE And their lip mouths in the night, and stumbling through the street, they say, Sir, do you got a light? And if you do, to glow. Gina Spector hoor je met Don't Leave Me. De herdenkingsplaats voor de holocaust. Yad Vashem in Israël is vannacht beklad. Medewerkers van het museum vonden vanmorgen... een tiental Hebreeuwse graffiti teksten en beledigende tekeningen. nws correspondent Monique van Hoogstraten in Israël. Kan je beschrijven hoe die bekladdingen eruit zien? Ja, het zijn behoorlijk grote graffiti teksten. Het zijn bepaald geen kleine krabbeltjes in rood en zwart op tien verschillende plaatsen aangebracht... Uh, op het museum en op de herdenkingsplaats. En de meeste van die teksten zijn gericht uh, tegen het Zionisme. Er zitten teksten bij als uh, bijvoorbeeld uh, Joden ontwaakt... het Zionistische regime is gevaarlijk. Of uh, dit kwaadaardige regime beschermt ons niet... maar brengt ons juist in gevaar. Er staat ook een tekst op uh, uh, zoals Hitler bedankt voor de holocaust. Nou, Dat moet afgelopen nacht gebeurd zijn, want vanmorgen heeft zijn medewerkers hebben dat inderdaad uh, ontdekt. Ja, nou zijn het Hebreeuwse teksten, en wat jij erover vertelt duidt ja. ook op uh, Joodse daden. Ligt dat voor de hand? Gewoon mensen uit eigen land? Ja, dat, dat, dat lijkt nu toch wel voor de hand te liggen. De politie doet daar nog geen mededelingen over. Maar het lijkt niet erg waarschijnlijk dat je in de hoek van pro-Palestijnse groeperingen moet denken. Uh, het lijkt meer dat je moet, je moet meer denken in de richting van groeperingen die het... Uh, ja, die het sionisme uh, afkeuren. Uh, er is hier een uh, nogal radicale groep ultra-orthodoxen. En die keren zich ook tegen de staat Israël. Hè, die geloven dat het voor joden verboden is om een eigen staat te hebben... totdat de verlosser komt. En al die teksten wijzen toch wel een beetje in die richting uh, op dit moment. Is er al een reactie van Yad Vashem? Ja, uh, geschokt natuurlijk. Enorm geschokt. Zoiets is ook nog niet eerder gebeurd uh, bij mijn weten... Hij is, uh, de directeur was verbijsterd en uh, hij zei, ja, dit is, dit is allergene. Het is natuurlijk ook logisch, Yad Vashem is een ontzettend belangrijke... en de, wel, misschien wel de meest symbolische plek uh, voor de staat Israël... en voor heel veel joden wereldwijd. Uh, dus uh, ja, zijn, uh, het is logisch dat hij uh, erg geschokt is. Correspondent Monique van Hoogstraten, dankjewel. Vorige week woensdag begon de operatie. Het vervoeren van twaalf Europese bisons van natuurpark Lelystad naar Spanje. Onderweg werden er nog eens uh, vijf bisons in België opgepikt... waarmee dit het grootste transport van dit type dieren ooit is geworden. Nou, de beesten zijn afgeleverd en de leider van het project, Joep van der Vlasakker... keerde afgelopen weekend terug van zijn missie. Hij is vanmorgen helemaal uit Zuid-België hier naartoe gekomen... om te vertellen hoe het allemaal is gegaan. Joep uh, Vlasakker, goedemorgen. Ja, waar, waar zijn al die bisons nu? Is de vraag. Die zijn verdeeld over drie gebieden in, in Spanje. Het. Het allergrootste gebied uh, uh, waar ze zijn losgelaten is in Asturias. In het uh, westen van, uh, van Asturias. En uh, de twee anderen zijn, uh, zijn verdeeld over, ook in Noord-Spanje. Gaat het goed met ze? Het gaat uitstekend met ze. Ja? Gelukkig wel. Ja. <laughs> dat weet u zeker? Ja, dat weet okay. ik zeker. Ja, ja, We absoluut. hebben het zo meteen uiteraard over het waarom van dat heen en weer geslepen met die beesten. Uh, maar eerst even, dat lijkt me nogal wat. Het vervoeren van bijzonders. Want hoe, hoe, even voor het beeld, hoeveel weegt zo'n beest? Nou, een, een grote stier die kan zo'n 900 kilo wegen. Dus dat zijn behoorlijk kilo. grote jongens. Dit waren, waren jonge dieren. Dus ze waren niet zo zwaar. Zo de grootste ongeveer. Het was de zwaarste 350 kilo. Dus dat, dat viel mee. Maar die moeten in een soort mega vrachtwagen worden vervoerd. Ja, dat, dat klopt. Ja. Dat zijn gigantische veetransportwagens En dan worden er ongeveer zo'n zo zeven per vrachtwagen combinatie getransporteerd. Okay, dus maar ik had twee vrachtwagen combinaties. Had ik. Dus 2. ze hebben behoorlijk wat ruimte op, op de vrachtwagen maar het als ze getransporteerd worden. het zijn wilde beesten, en die waren in, in, in Natuurpark Lelystad, die moet je dus eerst vangen. Ja, dat klopt. En uh, het zijn natuurlijk wilde dieren, dus die vang je niet zomaar even, die drijf je niet zomaar even bij elkaar, dus die worden uh, verdoofd. En dat proberen we altijd met zo'n licht mogelijke dosering te doen. En uh, dat is altijd een beetje moeilijk inschatten natuurlijk voor de, voor de dierenarts. Soms gaan die helemaal plat. Maar dan schiet je met plat. pijl en boog of zo? Nee, of dat, dat gaat met een geweer, geweer. Met een uh, geweer, met ja, ja, een, een pijltje. Met een pijltje ik. Dat klinkt spannend. <laughs> Dat is vroeger. Bisons, de... indianen, ik zeg sloeg een beetje op. Oh. Ja precies, ja. maar dat gebeurt dus met een verdovingsgeweer. Dat is een pijltje, er zit een verdovingsvloeistof in. Daarvan gaan ze zeg maar simpel gezegd slapen. Uh, soms blijven ze half wakker en dan kun je een, een lassen om hun horens doen en dan kun je ze naar binnen trekken. Een soort dat is het dat is behoorlijk cowboywerk, ja. ah. dat is inderdaad zo. Dat is eigenlijk het mooiste, omdat ze dan hebben zo, zo min mogelijk hebben en dan herstellen ze ook weer het snelste. Dus als ze dan eenmaal liggen in de wagen, dan, dan, dan, dan komt de tussenschot ertussen, dus ze worden individueel getransporteerd. Dan krijgen ze een, een vloeistof ingespoten die ze weer wakker maakt als het ware. Want als je ze te snel in slaap schiet, dan krijgen ze niet meer de wagen in lijkt me. Dat, uh, er zijn allemaal middelen voor om dat dan op te lossen, dan tillen we ze op, uh, op platen en die worden dan uh, de, de vrachtwagen in zeg maar. Ja, en dan moeten ze helemaal van, van Nederland en België helemaal naar Spanje uh, moeten ze natuurlijk ook, af en toe ook even stoppen Mogen ze, worden ze dan even uitgelaten? Nee, nee ze worden niet <lacht> uitgelaten dat zou ook veel te veel stress zijn voor de dieren dus ze blijven rustig in, uh, in, in, in de wagen. Je moet het zien als een soort stal dan zeg maar op, op wielen, ze hebben dan per dier ongeveer zo'n 3 bij 4 meter ter beschikking, dus een behoorlijk uh, behoorlijke ruimte toch, uh, toch wel. En er worden ze wel natuurlijk, uiteraard, uh, regelmatig gevoerd. En uh, wat heel belangrijk is, natuurlijk, water ja. krijgen ze. En ik heb foto's meegebracht. Dus ik van die enorme vrachtwagens op haar van Bergen, lijkt wel. Ja, wij hebben voor de nodige problemen uh, gestaan. Soms worden we niet door. Avontuur. We hebben dit nodige meegemaakt, ja. ja. Ja, maar dat ging goed? Dat, dat, dat ging goed. We, hebben, ja. we zijn door hele kleine Spaanse dorpjes gegaan. Soms moest, moest bij één afleveradres moest er een tractor voor gezet worden, omdat we anders kwamen door dat smalle dorp niet heen. Bomen moesten zijtakken vanaf gezaagd worden. Dus we hebben het nodige aan avonturen ja. meegemaakt. Ja, zeker. Het klinkt heel avontuurlijk. Misschien ook wel spannend voor die beesten. maken ze ook nog wat mee. Maar de grote vraag is: waarom worden ze helemaal naar Spanje versleept? Er nou, zijn een aantal redenen voor. Een van de hele belangrijke redenen is voor de mensen daar, daar te plek. Wat is daar namelijk aan de hand in Noord-Spanje is een leegloopgebied. Dus uh, landbouw is, is langzaam aan het, uh, aan het afbouwen, zeg maar. Uh, boeren die hebben geen opvolgers uh, meer, het is dus niet meer uh, rendabel. Jeugd en andere dingen doen die trekt naar de stad toe. Dus dat houdt in dat het vee wat die gebieden begraast, is ook aan het verminderen. Dus dan krijg je allemaal uh, bosvorming. En uh, wij hebben die dieren onder andere daar naartoe gebracht om die, uh, die lokale mensen weer te steunen. Dus uh, de, als je daar cent hebt, dan kun je weer denken aan... Bijvoorbeeld is Ja, dat is hetzelfde. Ik ja. zeg nog vaak wie zijn er, maar bijzons dat, uh, de kennen mensen wat, uh, wat beter. Maar dus als je daar weer bijzons hebt, dan kun je weer wat doen aan, aan ecotourisme. Dus je helpt die mensen op, ja. uh, op die manier. Maar ja, daar zijn wij onze, onze bijzons kwijt. Ja, maar wij hadden er hier te veel en die dreigt afgeschoten te worden. Omdat op uh, ja, een gegeven moment is er, geen, uh, is er niet voldoende plek meer in het, uh, in het wildpark. En dan, uh, ja, dan is het zoeken, en dat is dan mijn taak, om uh, naar geschikte herintroductieprojecten. En die heb ik na twee jaar voorbereiding uiteindelijk gevonden in Spanje. Want dat is natuurlijk wel wat er soms gebeurt bij Oostvaardersplassen ook, dat de dieren worden afgeschoten, ja, toch? Ja, dat, dat is inderdaad, als gebieden te klein zijn, dan moet dat helaas soms, soms gebeuren. En nu hebben we gelukkig, en er is een goede samen geweest met, met Stichting Flevolandschap, die hebben de dieren aan mij gedoneerd voor dit herintroductieproject. En dat is heel belangrijk, omdat ja, er zijn maar heel weinig wiescenten in, in de wereld. Er zijn er maar 4.000. Uh, oh ja? Dus dat ik, is echt ik dacht dat het een vrij veelkomend normaal beest was. Nee, nee absoluut niet. Het is, een, het is nog steeds een heel erg bedreigde diersoort. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk is dat ze dus weer naar Spanje gebracht zijn. Want daar komen ze nou dus voor het eerst weer in, in semi-wilde omstandigheden. 2000 hectare is, is een, een goede goed start, zou ja, ik zeggen, voor die dieren. Dus de hulp daar. aan Spanje bedroeg 100 miljard plus 17 bisons. <laughs> ja, zeker. Ja. En hopelijk helpt dit ook een beetje de economie van, van Spanje weer op, op gang te brengen. En dan ben ik daar straks op vakantie en dan kom ik ineens zo'n bison tegen. En dan? Dan moet u vooral ervan genieten. Hoe prachtig dier het is. <laughs> dat is nou ecotourisme. <laughs> ja, is maar kan dus. ik gewoon van dichtbij gestaan een fotootje nemen? Ja, je kunt gewoon, het, is, het, is, het is geen gevaarlijk dier. Je, uh, je moet een dier, een wildier, gewoon respecteren. Uh, maar hij zal, het is geen roofdier wat je, wat je ziet als, als prooi. Maar, dus maar het is wel een enorme horens, als ik het zo zie. Ja, maar zolang hij niet bedreigt, zich niet bedreigd voelt, zal hij ook absoluut niet aanvallen. En uh, het is niet te vergelijken met een dier in gevangenschap. Dit is een dier wat gewoon in het wild dan rondloopt en dat gaat gewoon vluchten voor je. Ja. En wanneer voelt een bison zich bedreigd? Wat moet je dan doen om dat gevoel te geven? Nou, als je dus in een kleine ruimte zit en... Uh, in zo'n dat... wagen, in, in zo'n zo vachwagen. Zo ja, precies, typisch. Dat, is, dat is typisch gedrag van een, van een kuddedier. Een kuddedier wil altijd vluchten, maar als hij in het nauw gedreven wordt, dan gaat hij zich verdedigen. Ja. Nou, is dit dus het, het grootste bisontransport ooit? Ja, klopt, um, ja. Um, Gaan er nog meer komen? Ja, er gaan er zeker nog, uh, nog meer komen. Uh, uh, zeker naar Spanje toe. Uh, de Spanjaarden willen, willen meer uh, bisons nog hebben. Uh, en die kunnen hebben. ze krijgen ook. Die Krijg kunnen ze, ze, ze zeker, uh, zeker krijgen. Krijgen ze die ja. gewoon gratis trouwens van ons? Die, die krijgen ze gratis, ja. Meneer Van Duin klinkt heel ouderwets. Van die dieren overplaatsen van de ene plek naar de andere. Kan dat niet slimmer? <laughs> nou, met bisons lijkt me dat erg moeilijk. Het moet gewoon op deze manier. Ik denk het wel, ja. Als je ze wilt verplaatsen, zou je het op deze manier moeten doen. Ja. Ga overigens van de zomer naar Asturias, dus wie weet... Nou kijk, hier zo heeft u wat foto's, dan kunt u zien dan. hoe ze eruit ziet. Zien u trouwens wat, wat, wat schurftig, of hoe noem je dat? De, de, de, het vel ja, dat, dat valt er is, helemaal af. Ja, dat is de Wiesent de die verhaart zeg maar, het hele jaar door. Dus daarom oh, heeft okay. hij altijd een beetje een wat, zeg, een beetje wat kaal, ruwe vacht. maar, zeg maar. Ja. En nu is het natuurlijk ja, warmer aan het worden, dus hij verliegt nou verhoudingswijs wat, wat meer. Maar dat is niet erg, hij, gaat naar, hij is naar een warm land gegaan. Hij heeft het goed, beter dan mij hier. Dit is de Radio 1 SportsZone. Bandarai Mahala, zo heet het band. En het nummer heet, geloof ik, Mahala. De Radio 1, Sportzomer jukebox. Iedere dag kiest een luisteraar zijn of haar favoriete sportmoment via de website radio1.nl. Vandaag is dat Martijn Miedema, student Management Economie en Recht. Uh, goedemorgen Martijn. Goedemorgen Thijs. Wat is jouw mooiste moment? Mijn mooiste moment is het EK 88 in West-Duitsland. Daar toen we Europese kampioen werden. En uh, ik heb dat gekozen omdat dat ook het, uh, het begin was van mijn, uh, mijn voetbalinteresse. Uh, en uh, nou ja, dit is, is natuurlijk het prachtige, uh, prachtige idee, het sentiment. Uh, dat je uh, nou, vanuit een hele slechte voorbereiding die we toen gekregen hebben. Uh, een nederlaag in, in de eerste wedstrijd na nou, een, nou, een ontzettend goede, goede wedstrijd. Dat je vervolgens uh, uh, toch nog Europees kampioen oh ja. wordt. Zullen we even luisteren? Ja, is goed. De eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit En uh, wordt dan toch uh, weggewerkt door de Sovjet-Unie. En dan is het Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat. kan die bal kom Gunnet, komt naar Gullit komt hij. Het is het Het is een bal! Het is die bal van Henning dat is van Barsten, het is het, het is, het, het is het eerste doel, voor is kort, het, het is de Europese kampioen. Hier liggen we van Van Tichelen, en dan krijgen we een 4 tegen 4 situatie. Van Tichelen naar links, Arnold Buren. Arnold Buren met meteen de voorzet, richting Van Barsten, dan kan die erbij komen, de rechterkant. Van Barsten van de met een schot, Ja, hij er zit erin, hij er zit erin, dat is waanzinnige goal van Barsten, ook Basten. en een hele goede doel. Ja, ja, ja. voor Oranje, na 23 in de land. En dan is het afgelopen recht van Groot, Europees kampioen moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En een terecht moment. Nederland is vermoediger geweest dan de Sovjet-Unie. Een beetje weer op het veld zoals we dat al vijftien hebben gezien in het toernooi. Ruud gaat dan naar de kop om ongetwijfeld Beagles weer te feliciteren. nu hij Beagles weer optillen zoals hij dat ook tegen Duitsland doet? Ja hoor, dan gaat Beagles weer. Opgetild door Ruud Terwijl hij nu overstroom wordt. Doei jou hoor, Rieders de generaal. Ja Martijn uh, Miedema, hoe is het om het terug te horen? Dus uh, de, ja, dat blijft, blijft geweldig om te horen, toch? Dat uh, voor elke voetballiefhebber Nederland zelf al uh, volger. Dat, uh, je, je, zou, ja, je zou eigenlijk willen dat uh, dit, deze zomer hetzelfde weer gaat ja. gebeuren. Nee, ja. hey, maar jij bent student. Ja. Uh, hoe oud was je in 88 eigenlijk? 8 uh, jaar. Oké. Okay. Nou, ja, toen het EK begon uh, was ik nog zeven. Ik ben uh, om 30, op 30 juni ben ik jarig. Dus... dan studeer je gewoon al heel lang. Uh, ja, ja, ja, ja, dat klopt. <laughs> ja, want waar was je toen je keek? Ik was, uh, ik was thuis en uh, luister, op de finale uh, dag uh, uh, uh, uh, liep, ik, uh, liep ik buiten, zeg maar. In mijn oranje shirtje te voetballen met andere jongens in de buurt. Ja. En uh, op een gegeven moment haalde mijn moeder mij binnen. En om te zeggen van ja, de, de, de finale is echt, uh, echt nu op de televisie hoor. Dat, uh, <laughs> en toen waren ze al begonnen? Toen waren ze al begonnen, ja. Nou, had je toen al wat gewist of viel dat nog wel mee? Uh, dat viel nog wel mee. En ik heb daarna de, de band, heb ik uh, nou misschien wel twintig keer uh, uh, nog een keer uh, bekeken. Dus de, alles. Uh, en ik heb uh, voor, uh, aan, naar aanleiding van uh, het literatuurprogramma uh, um, van morgen op Twente FM waar ik in het boek van Alke Kok ga, 1988, ga bespreken, ja. uh, heb ik het nog eens een keer helemaal door, doorgekeken en helemaal, helemaal gelezen. En het heeft toch wel aardig wat raakvlakken met, uh, met hoe het toernooi nu begonnen is. Want hoor. toen verloren we ook toch ja, de eerste wedstrijd? Dat was ook verloren. Toen begonnen we ook en we hadden een slechte, een slechte voorbereiding. En ik bedoel, ja, jullie laten wel prachtig die finale beelden zien... Maar als die goal van Wim Kieft tegen Ierland gewoon was afgekeurd, wat eigenlijk had gemoeten... Dan was het allemaal niet gebeurd. Dan was het allemaal niet gebeurd. Dankjewel, Martijn Miedema. Laten we hopen dat het dit jaar net zo gaat als toen. Ja, oké. Het It was a moonlit night in Old Mexico. I walked alone between some old Adobe Haciendas. When suddenly I heard the plaintiff cry of a young Mexican girl. La, la, la.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 Posita kom quick down in the cantina they give him green stems with tequila kilo met Speedy Gonzales zaten net nog even Tijdens de plaats een beetje na te babbelen over het EK. En meneer Van Duin, u heeft mij helemaal weer erbovenop geholpen. Want ik hoorde het 88 ik denk, oh, dit wordt maar niks. Maar u zei net, nou, toen, de ja, tweede zei, wedstrijd. Ja, de tweede wedstrijd tegen Duitsland. Die werd gewonnen. En ik meen, de derde wedstrijd was Ierland. En daar was ik met mijn zoon bij. Dus ja. we stonden achter het doel. Dat was in Kelsen een keertje. En dat was een heel raar doelpunt. Dus het heeft toen ook aan een zijde draadje gehad. Want de eerste verloren we ook, de twee ook ja. tegen Duitsland zoals nu. Is nou ja, was dat ziet de het goed verloren uit. van Rusland en die kwamen we later weer tegen in de finale. Ja. Ja. Ja. Maar moet u dan niet heel snel die kant op? Als uw aanwezigheid daar toen een bijdrage aan gelezen heeft. Zou je denken, maar ik heb het ontzettend druk. Er zijn nog kaartjes, volgens mij. Ja. Maar bij, goed. Bij u bent vooral feyenoord fan, begrepen wij. Ja, inderdaad. Ja. Ja, wij weten alles. Maar, is, maar. Dat niet, is, is dat niet lastig in Eindhoven? Dat is soms best wel lastig. Dit jaar niet, maar uh, dit jaar helemaal niet. Maar... Hoezo niet? PSV heeft heel lang boven Feyenoord gestaan dit jaar, hoor. Jawel, maar Fout, Feyenoord heeft gewoon geweldig gespeeld dit jaar. Ja, en dan, dan doet het minder pijn. en dan doet het minder pijn. En we hebben netjes thuis gewonnen ook van PSV. Dus, uh, maar het, het, het jaar daarvoor was natuurlijk drama. Ja? Ja. 10-0 en dan maandagochtend naar Eindhoven. Dat valt niet mee. dat krijg u ook wel te horen. Kun je wel zeggen, ja. ja? Hoe, hoe dan? <lacht> nou, allerlei commentaren en e-mailtjes. en is uh, wel dus waar ik kwam. Uh, werd dat, uh... Ook van studenten? Ja, van studenten en collega's, ja. Ah. ja. ja. Het is wel bekend, mijn uh, <lacht> voorkeur van Feyenoord dus. Also, u bent, u bent rechter magnificus, magnificus, moet ik zeggen, van een technische universiteit. Er is, ja. is nog altijd heel veel over gepraat over waarom gaat het voetbal niet eens met zijn tijd mee en, en met technische middelen dingen vaststellen zoals buitenspel. Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, dat zou natuurlijk met, uh, met moderne ICT-middelen en sensoring... Uh, makkelijk kunnen? Zou dat zeker makkelijk kunnen, ja. Ja, zeker. Wij, wij doen wel... Uh, We hebben verschillende projecten in Eindhoven op het gebied van sport en technologie. Hè, dus uh, in, in het zwembad. Dus uh, met kleding om de weerstand te verminderen. Ja, maar die, die, die kleding is op. allemaal weer uit de handel genomen, toch? Dat was veel te snel geworden. <laughs> Is, nou, dat weet ik niet in het, uh, het? het van de uh, het? Het zwembad in Eindhoven. Het van de hoofdband van hoogbot. Ja, dus daar, daar worden experimenten gedaan. Maar en er zijn u... natuurkundigen bij betrokken en, en materialen ontwikkelen. Maar ja. vindt u het niet raar dat het voetbal zo conservatief ja, is daarin? Dat is daar zeker gek, ja. Ja, ja. ja. wat kan je dan doen? Is in de handen van de, de, de bobo's. Uh, die, en niet eens in Nederland, maar dat zit natuurlijk in, uh, bij de FIFA en zo. Nee, ja, even wachten tot ja. ze Blatter overlijdt. Ja, zoiets. Ja. Ja. <laughs> Meneer Van der Vlaszakker, u bent nu bezig met de Europese bison. Gaat u nog meer uh, mooie dieren verslepen? Uh, ja, binnenkort nog een aantal uh, prowatski paden dus dat dus Ook naar Spanje? De, die gaan ook naar Spanje, nou, ja. Nou zeg, die die, uh, En waar komen ja. die vandaan? Die komen uh, ook weer van het Park Lelystad... en ook weer van het wildpark Hans-Jules in, in België. Hetzelfde als de vorige keer eigenlijk. Daar ja. hebben ze gewoon dieren over. Daar hebben ze dieren over en dan nog, uh, haal ik nog een paar dieren uit, uit Frankrijk. En dan proberen we daar ook weer een populatie op uh, te bouwen. Dat is ook een bedreigde diersoort. Een beetje dezelfde geschiedenis als de Wiesent. Uh, ook hebben dertien dieren maar gezorgd voor, uh, voor nakomelingen... die we nu, die we nu nog uh, hebben hetzelfde verhalen als de Wiesent dus. En ook volledig uitgestorven in het, in het wild. Dus... Uh, we proberen die populaties weer, uh, weer op maar te we bouwen. Maar we houden er toch wel een paar hier, hè? Uiteraard. We houden hier gewoon de fokgroep. Maar gewoon alle dieren die, uh, die, die over zijn, zeg maar, die worden aan mij ter beschikking gesteld. En daar probeer ik weer een goed plekje voor te vinden. Zijn het dan de oudjes en de zwakkelingen, of dat niet per se? Nee, nee, juist, juist de jonge dieren. Dus die nog een hele mooie toekomst voor zich hebben. Goed, dank dat u hier was bij de meneer Van Duin. Dank. Meneer Van der Vlasakker, dank. Tot ziens. Zometeen tweede uur, Thijs. Derde uur alweer. Ja, het gaat snel. Ja, ja Lieselot is er alweer. Maar je moet nog even wachten tot op 12 uur. Dan mag je het nieuws lezen. Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond in groep D om 6 uur Frankrijk-Engeland. En om kwart voor 9 Oekraïne-Zweden. Morgen om 6 uur in groep A Griekenland-Tsjechië. Gevolgd door Polen-Rusland om kwart voor 9. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.